Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat woningcorporaties meer huizen kunnen gaan bouwen. De meerderheid in de Tweede Kamer wil namelijk af van de verhuurderheffing. Dat is een belasting die de corporaties sinds een jaar of acht moeten betalen. Deze directeur hoopt dat hij dat geld straks weer aan andere dingen mag uitgeven. Het levert ons per jaar, in ieder geval voor mijn organisatie Haag Wonen, al direct ruimte om meer dan 100 woningen bij te bouwen per jaar. Ja, dat is heel veel. Dat is ontzettend veel in een stad als Den Haag. Zeer nodig. Er wordt zo weer over doorgepraat in de Tweede Kamer. Daar zijn de algemene beschouwingen aan de gang. Alle partijen mogen dan reageren op de prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet. Amerika koopt nog eens een half miljard dosis van het Pfizer-vaccin om onder arme landen te verdelen. President Biden roept rijke landen op om dat voorbeeld te volgen. Hij wil dat in de loop van volgend jaar 70% van de wereld tegen corona is gevaccineerd. Een man van 74 uit Bokstel krijgt een taakstraf van 30 uur voor het mishandelen van een hond die hij opleide voor politiewerk. Hij sloeg het hier met een pijp en intimideerde hem met een stroomstootwapen. Volgens de man mocht de hond niet blaffen, omdat de buren anders zouden klagen. En PSV heeft vanavond met de hakken over de sloot drie punten gepakt tegen Go Ahead Eagles. In Deventer stond het 5 minuten voor tijd 1-1 tot de Eindhovenaren een corner kregen. Zagen de commentatoren van de lokale omroepstudio 040. Wordt geklapt ja, en die gaat erin. Het is Marco van Ginkel, de aanvoerder van PSV. Die zijn hoofd achter de bal zet. Hij viert het feest met het uitvak. Het is uh, ongekend dat PSV dit feest moet vieren in uh, Deventer. Dat het zo'n opluchting is dat het helemaal aan het einde nog lukt. Ja, daarna kreeg Go ahead wel nog een enorme kans in de laatste tellen van de wedstrijd. Maar die ging er niet in. 2-1 voor PSV dus. FC Utrecht won uit met 3-0 van NEC. En ook onder meer Groningen, Vitesse en Feyenoord komen vanavond in actie. Het weer nog, veel opklaringen en droog vanavond. Morgen is er best wat zon. In het noorden wel steeds meer wolken. Daar kan het ook gaan regenen. Het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet bijzonder veel aan de hand op de wegen in Noord-Holland vanmiddag. Wat wel opvalt is file op de A10 bij Amsterdam. Richting knooppunt Amstel sta je vast bij Amsterdam Buitenvelder. De vertraging is 10 minuten. En op de A10 Noord heb je ook 10 minuten tijdverlies voor de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is zin in ZFM? ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Welkom terug bij de tweede uur van ons interview met Hans van der Wurg. En we beginnen met de nummer Bad Guy van het album post Humili uit 2020. I write all these lyrics. I play the right chords. I have to sleep till it's lunchtime. Oh. Nou ja, wij, wij konden er ook wat van. Ja, we hebben zoveel meegemaakt wat dat betreft. een show in Duitsland waar... waar, waar ik, ik, ik, ik heb het wel geprobeerd, maar ik was vaak degene die een beetje oplette of men niet te dronken werd. Of, oh, okay. ja. Maar in, in Duitsland, dat kon me nou zomaar schieten zo te binnen. En er was een show waar, waar we aan meededen en daar vonden... Peter en Bax vonden daar feestneuzen en uh, die neus hadden ze op een gegeven moment opgezet en uh, daar zat uh, zeg maar wit talkpoeder in <lacht> en, uh, en uh, ja. daar, we hebben een filmpje daar gemaakt van uh, happily unemployed geloof ik en daar vertelde zij mij oplossing van ja kijk daar hebben we die feestneus op en daar zijn we zo stond ze een aap dus uh, ja uh, blowen natuurlijk ook ja. op, uh, in de hotelkamers en uh, de gekste dingen ja. uithalen ...proberen met de lift te gaan naakt... ...en naar beneden te ja. kijken of iemand anders in je stapt. <laughs> en, en dat lukt ook heel vaak. Uh, we hebben, ja, we hebben zoveel... Uh, wat, ...dat kan je een boek over schrijven. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, doen, de... ja dat, dat wordt dan mijn tweede boek. Ja. Maar want er is al een biografie uit... ...en ik zit er steeds aan te denken... ...en ik zit ook wel eens te werken aan... ...maar dan denk ik ook weer van... Ja. ...wie wil dat nou weten? Ja. Eerst maar weer een... Je zal, eerst, ...je zal helaas eerst iets moeten... ...ergens mee in het nieuws moeten komen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 En, uh, ja, en onder andere ook twee keer in Engeland getourd, dus. Hoe lang was het van huis tot zijn Nou, wel een maand of zo, ja. Ja. of langer. Uh, soms soms zelfs nog wel langer. Ja. En dan ging je helemaal van uh, ja. maak je hele, uh, zo ging je helemaal rond, ja. helemaal via Spanje weer terug naar huis. Ja, Frankrijk zelfs ook nog gedaan, maar Frankrijk is geen land voor ons. Uh, nee. Amerika, nee, nee, nee. Daar houden ze aan, aan niet van onze humor en. Uh, ja. ja. ja. ja.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 Schieten zijn mijn hobby, ik heb een baan bij het spoor. Dan reis ik heel voordelig, ja daar doe ik het voor. Ik zoek een blonde vrouw met donker haar. Ik hou van penen en uien, maar ook van dineren met André. Varkens, haas en de rekening.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 Ja. Uh, van de specials en zo, van die ska bands. Ja, ja, ze, waren, ja ze waren geen skinheads, maar ze waren wel heftig. Ja. En die sprongen dus gewoon als je, als je mot maakt, he, of wat dan ook, sprongen ze op een podium en dan kon je een pak slaag krijgen. Dus. Ja. En dan weer terug en dan weer doorspelen. Ja. En jullie hebben die eigen roodjes. Ja, we hebben onze eigen roodjes, want we waren in het begin ook al ons eigen geluid mee. Dus we moesten we ook sjouwen. Als we ergens ja. te laat aankwamen in Spanje, dan sjouwden we zelf ook mee. Dus ja. We zijn gewend om onze eigen versterken naar binnen te dragen. Ja. Overal. En het maakte ons helemaal niet uit. En want we stonden achter de rodies en de rodies stonden achter ons. Dus ja. wij, wij helpen mee altijd. Ja. Ja. En uh, ja, dat is toch wel de, ook de reden dat we zo lang bestaan. Ja. Is het nou meer of minder geworden het bedrag? Ja. Nou ja, als je hits hebt hier met heel populair, heel veel vragen. Ik bedoel, ik denk dat Boef uh, 10.000 euro per avond krijgt of zo. Oh, ja, ja, ja. ja, Ik bedoel, dat... Deze krijgt nog altijd honderd voor een half uur. Ja. Ja, maar dat, doet hij wel van, dat komt van het dak af natuurlijk. Ja. ja. Ja. En dat zijn natuurlijk ook wel hele grote hits waar je zo'n feestbiertent uh, biertent wel mee, mee krijgt natuurlijk. En dan hebben ze vaak nog een gast ook, die, dat ook, uh, die ook nog wat meedoet. En, uh, ja. Het uh, uh, uh, is, uh, is onderhandelen en vaak komen we er toch op uit dat wij onszelf uitstekend kunnen behappen voor... Kijk, als we, als we stel uh, je krijgt opeens... Uh, uh, nou, ik, de grap kan ik maken van stel ik ga de pijp uit, dan wordt Hey Girl of zoiets, of wordt het ineens heel groot, als dus ze gaat oplossing ergens voor gebruiken, voor een tv-programma of ja, voor, ja, een, voor een reclame, ja, het is het, het is dan moet de rest van de bent ineens een manager ja. aan gaan nemen. Ja.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 en, en ik, heb, ik heb ook een zakelijke, of zeg maar een, een, een artiestenpagina, maar daar gaat het helemaal moeilijk. Want dan, dan, dan heeft Facebook zoiets van: hé hey, hé, hey, wij doen leuke zaken meidje, maar het is niet de bedoeling dat jij je, hey, je, je ja, zaakjes ja, kan regelen. Het ja, ja, ja, ja, ja, zal wel, wel het heel makkelijk is, zijn, snap je? Ja, ja, ja, ja. Dus als je daar je, je, je, je dingen wil promoten, gaan onmiddellijk die uh, algoritmes werken. Kijk, ja, uh, als, als ik een foto post met een grappige opmerking eronder krijg ik twee, driehonderd uh, likes. Ja. Maar zodra ik dat met een product van me doe, dan stort het in als een, oh, ja. Ja, als een kaartenhuis. Ja, dat, dat gaat dan ineens die, heel lang. Dat ja. heb je ervaren zo de tijd. En dan op mijn persoonlijke uh, Facebookpagina heb je dan nog de meeste mensen die het zien. Ja. Maar je hebt ook soms ze uh, op, op, op, op de, uh, de artiestenpagina posten wij ook dingen die dan meer uh, met de plaat of met de singles of zo te maken hebben. En daar zie je gewoon, de, de halen, soms halen we hem eraf, dat hij dan uh, na, na, na een week uh, nog heel weinig mensen heeft. Uh, ja. het, is gewoon, het is gewoon niet de bedoeling, zeg maar, van Facebook, nee. van meneer Zuckerberg. Nee. Dus je denkt dat dat makkelijk is, hetzelfde als mensen zeggen, waarom ga je niet op Spotify met ja. je plaatjes? Ja. ja, dat werkt bij van, van Lady Gaga, maar dat werkt bij ons natuurlijk niet zo. Of uh, aan de andere kant is dat ze mij zeggen, waarom ga je er ook niet vanaf? Krijg je heel veel, uh, per, heel veel publiciteit? En dat krijg je niet natuurlijk, want je krijgt al niet heel veel publiciteit. Dus dan krijg je daar ook geen publiciteit mee. Dus het, is, het, is, het, is, het, is, het lijkt makkelijk, die sociale media, maar dat is het ook niet natuurlijk. Het is maar heel beperkt wat je daar uh, aan... Uh, en ik heb je natuurlijk wel voorbeelden van mensen die... Uh, maar die zijn meestal al heel bekend of er, daar is iets mee aan de hand of zijn in publiciteit gekomen. Uh. Mijn beste nummers zijn meestal de nummers die die mijn die, ja die fans al kennen, maar de meeste mensen die kennen natuurlijk. Nee. Het is niet zo dat Hate Girl mijn beste nummer is of zo. Nee, En Disco Idiote dat is een gebedje. Dat, ja. dat hebben heb we gewoon gedaan omdat we iets over die disco of iets over die film wilden zeggen. Ja. Uh, Tokyo natuurlijk ook is ook een tussendoortje. Dus dat zijn niet mijn. Ja. Uh, maar de nummers zoals uh, Queen Utopia B en Come and See had ik er nog bij kunnen zetten en uh, en het nummer van mijn uh, van Kroepo, die plaat uh, Over de Hill. Over the Hill yeah. Dat gaat ergens over. Dat vind ik dan ook de, mijn best, een van mijn beste nummers. Ja. En daar gaan we natuurlijk meteen naar luisteren. Hier is Kroepo Sportivo met het nummer Over de Hill... van een album, Great uit 2018. I was born against my will. I never wanted to be real. Floating in my universe...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 Words my father never said, Now I'm ready to set him free. I always did believe in me. The sunny side. I have a daydream every night. Next day, I throw up marriage. Was quite enjoyable. My death is unavoidable. De meeste mensen deugen. Wat nou, net. Uh, ja, dat toch nou, Net inbrengen, ja. ja. ja dat is een andere trend, hè? Ja. De, de meeste mensen deugen. Daar ja. nou, hebben we veel discussie over. Waar ik ja. dan twijfel. Ja. Oh, jij twijfelt? Mijn, mijn, ja. mijn broek was psychotherapeut. Dus ik heb Ja, ik ben ja, uh, ja, oh ja, precies. Ja. Ja. Ja, maar het, je leeft eigenlijk. Je bent zo oud geworden als je nu oud geworden. Dus je hoeft niet. Als je de straat op gaat, meteen iemand tegen te komen die je gaat steken. Of je hoeft niet. Nee. Als je en ergens bent, je komt hele... Ja, precies, jij zegt in tegendeel. Andere mensen die dit Telegraaf lezen, of al die mensen, die denken van... Oh, het is helemaal mis, overal dit, overal dat. Dan maar net je. Zelfs, je kunt zelfs positief zijn over Amerika, dat het geweld niet is uitgebroken. Omdat het al die winkels, Ja, zo kan je Tuurlijk, natuurlijk. Ja, uh, maar nou ben ik ook niet van... Uh, altijd bij dat... Uh, ik heb wel uh, vrienden gehad die... Uh,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 Uh, wacht even, ja uh, nee, sorry dat ik even moet. Uh... Ja, dat moet ik. Zo wat een huislaag. Vond ik wel heel. Ja. En ik, ik had er nu oh, had ik er weer één. Want ja, de één. De, de, uh, uh, ja, op één. Weer... Nee, de, de, niet op één, maar bij één.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 Dat dat, dat je eigenlijk machteloos, want ook wat Trump deed af en toe, of, ja. of in, in, uh, in uh, Wit-Rusland, of een, gewoon niet gaan, of wat Trump ook gewoon niet gaan, dat kan natuurlijk, maar je, je staat wat aantal dingen betreft natuurlijk machteloos, weet je, je kan, je kan dat niet stoppen. Nee. En nee, dat nee, heb nee. ik al met voetbalhoelenkunst, dus ik bedoel, uh, ja. weet je wel, dat dus je ja. denkt, uh, uh, ja. weet je wel. Ja. Klaar, Alleen maar slopen. dan denk je terug naar wat in de jaren 30 in Duitsland gebeurt. Ja. Een, een beschaafd cultuurvorm. Ja. Wat wij als één man. Ja, maar het is ja. allemaal wegkijken, natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, zodra je weet wat er. Ja, ja, Dat kan je ook weer heel negatief zien. Je kan er ook weer positieve dingen uithalen. Ik bedoel. Uh... Ja. Ja. Ja. Nee, niet uit dat, nee, dat, dat ze met dat die dat mensen het... gedaan hebben, maar. Dat ja, is dat maar... met de jaren komt, hè? Dat uh, de meeste. Dingen, nou, dingen nou, of niet, of je, of je gaat alles juist. Uh, ja, ja, niet, je, je ook heel de, maar de alle de mensen deugen, kan je, kan je de meeste mensen deugen. Ik denk dat dat wel klopt. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat dat in principe wel klopt. Want ik heb vroeger ook wel uh, meegemaakt dat mensen agressief werden, dat, dat ze mij zagen van, wat denk je wel niet, jij bent bekend. En dan ga je dan met je te praten en dat is hetzelfde als je een uit een groep haalt.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 Op twee Mistakes. Die singles maakte je apart. Ja, ja. Een single op een album zitten was not done. Ja, ja. Oeh, oh, commercieel ofzo. Ja, ja, ja. Weet je wel? Dat was ja, not dat done. Waar, ja. Ja, ja. Singles waren apart en op het ja. album waren albumtracks. Ja, ja. Dat was... Uh, en, uh, en ik, ik schrijf, en, uh, en dat zegt de band ook... Uh, we, we hebben nu voor die documentaire die over ons, over die vier muzikanten is, maar ook over groepen gemaakt is...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 dus uh, je hebt ook zoiets van: voordat het te laat is, wil ik misschien nog wel even opschrijven of zo. En, en dan worden wat rijper die teksten. Ja, ja, Klinkt ja. natuurlijk een beetje oudbollig, maar, nee, maar. Ja, ja. denk ik wel. En, uh, je Kijk, je begint natuurlijk met teksten: wow, well, what a fuck you! <laughs> weet je wel. <laughs> Lekker op <blijven. laughs> En dan, uh, hoe ouder je wordt, dan kijk je gewoon uh, dat je denkt: ah, dat was onzin in die tijd, weet je wel. <laughs> okay. We gaan nu uh, meer op de. Serieus. Ja, meer gevoel en praten. Bij wijze van spreken. Ja. Dus, uh, en dat krijgt dat, ja. Ik denk dat zelfs Iggy Pop dat krijgt, weet je wel. Ja. Terwijl die nog wel. Noem je ook iemand, ja. Ja. ja. Terwijl die nog wel uh, van Drollenbakken houdt en zo. Uh. Ja. Ja. Maar hij vind ik wel erg goed, hoor, Iggy Pop ook, weet je En. daar uh, ja, maar... hoor je heeft niet meer zoveel van eigenlijk. Nee, nee <laughs> nou, hij heeft net weer een nieuwe okay. plaat uit, volgens mij. Met, uh, hij heeft samenwerking hè, met uh, ja? Queen's of the Stone Age uh, oh, heeft hij gedaan. Okay. En, ja, dat is ook een keer hij zit veel met, uh, met mensen samen te doen, dan maakt hij intrigerende foto's van dat hij weer in een paars pak zit met uh, witte cowboylaarzen en uh, <laughs> met die jongens. Uh, ja, en dan ja met, met, met, het is, een, uh, het is een, een, een, een, een naakt dat hij gewoon uh, dat je hele leerloze huid uh, dat je gewoon de, ja, is... de, de oudere ja, mannen lijven ja, ja, ja, ja. en dat vind ik wel weer helemaal oké okay, want ja, ja. Uh, uh, ja. Dat mag gewoon. Ja. ja, En Wolkers, hè? Wolkers ook. natuurlijk oh, ja. en, uh, en hoe heet die ja. tekenaar? Uh, Vink, nee, hoe heet die? die ook overleden is, die zag ik een foto van thuis. Ja. Die, uh, die met die politica omging. Die, uh, die Aad Valtum. Aad Valtum. Ja, Aadvel toe. Aadvel toen. Die zag ik thuis. En uh, ik hou ook, ja, ik hou ook wel van na het lopen. Zeg maar, zodra ik uh, als ik een huis.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 weet je wel niet alles, maar natuurlijk. Maar ik bedoel, je herkent en hij is van, hup, weg die riemen en die kleren ja. gewoon. Uh, ja. Weet je wel? Iggy Pop met Lust for Life 1977.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 En toen zei ik, ja, dan moet je er niet al aan gaan zitten en dan pas vragen. Dat is hetzelfde als dat, het, ja. ja, als ga ik aan je vrouw zitten en dan vragen. En toen, euh, toen euh, zei hij, uh, had hij hem om uiteindelijk, zei hij, oké, okay, weet je, ik bedoel, ik doe dat meestal nooit, maar, en ik ken je trouwens ook niet. Hoi, oh, je en die. ik ben weet je, hij was een beetje, ik vond het vervelend, maar ik dacht, als ik hem nou omhang, dan ben ik er af. En dan kan ik zeggen, nou, het is wel mooi geweest, tot ziens.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 En hij legt die gitaar neer. En ik had zoiets van... Uh, ja. En uh, hij loopt, hè? hè dus niet ja. een doekje of schoonmaken of... Sorry, een cola is nogal wat, hè? Op je gitaar. Ja, Met je, ja. je, je, je beste okay. gitaar. En je elementen en je snaren. Die zijn gelijk plakkerig. Dat nou, ja. sloeg helemaal nergens op. En dan heb ik... Uh, ja, weet je? Dan, dan, dan, ja, je kan van alles doen. Maar dan, dan, ik ben dan... Het verstandigste is om vergevingsgezin te zijn. Ja. En dan uh, ja, het het weg beurde. met die man. En, en dan beurde. zelf schoonmaken. Ja. Want dat kan je toch zelf het beste. Ja, ja, hè? Ja, ja, ja. En, dan, uh, en dan spelen. Ja. En dan, oh, Jack Berry heeft van minder en Richardson. Uh, ja. Verslag, ja. ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar... Het, kijk, ik doe nog ook mijn vuistpijn. Uh, en dan moet ik nog spelen. Ja. Dat is allemaal helemaal heel onhandig. Allemaal. Ja. Dus, uh, maar dat was wel heel horkerig. Dat was ja. wel heel... Uh,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 Crazy, yeah Shoot, shoot, Billy's pretty He's the only cowboy in the city Never really seemed to matter That his mind wasn't tattered, she shot She calls me, says she wants to bomb me. I'm sucker to a wild. When she left me for Billy, or did you think I was silly? Any place I would take her, and anywhere I'd make her. Crazy, crazy. Yeah. Just saying, look at that boy. He's crazy, crazy.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 bij, uh, Hoe hangt u erbij? Gezondheid en... Ja, nou ja, ik, ik heb... Een, en een, een, een, een, is het nou je laatste project geweest? Uh, nou, nee, nu en is het zo van, ik heb, ik heb alles gedaan wat ik, wat ik wilde doen. Uh, uh, dat, dat, dat kan wel of niet worden opgepikt, dat is het gewoon ja. klaar. Uh, ik heb een, een liesbreuk gehad bijvoorbeeld. Ik heb last gehad van een hartritmestoornissen. Uh,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 Nou, gewoon, gewoon persoonlijk, jij als artiest hè, je zo ja. aanspreken, kan het gebeuren dat je morgen wakker wordt en denkt hé, hey, zit een liedje in mijn hoofd? nee, dat nog steeds, ik schrijf ja. nog steeds nee, ja. ik schrijf nog steeds en ik, en ik heb nog steeds uh, kijk, zo'n idee van uh, I can smell your dinner dat, dat, dat aan, aan, ik ga zo zeggen aan de kwaliteit van de programma's die op ons worden losgelaten uh, kan, dat ma kan dat programma ook makkelijk snap je? en je hebt al naakt daten, heb je ook al hè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 Ja, en... het, het, is, het is op zich niet onsmakelijk. We hebben het allemaal. Ja. Weet je? We hebben ja. allemaal een buikje. We ja. hebben nou, allemaal wel of geen schaamhaar. We hebben ja. allemaal ja. zo'n piemel en op, Prima, weet je. Ja. Maar dat is toch wel onsmakelijk, hoor. Ja. En ze hadden er ja, zelfs ja. nog iemand... Ja. en je kan zeggen, ja, die heeft ook alle recht op. Tuurlijk. Maar je had ook nog een man... ik keek precies naar een uitzending... waar één man een kunstbeen had...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 Dan, dan, uh, en, en wij kunnen weer zeggen dat het ver gaat. En dan zeggen ze... Dus dat helpt ook niet. Nee, dat nee, helpt nee. ook niet, want nee, mensen nee. hebben altijd gelijk. Hè? Natuurlijk, wat dat betreft. Nou, Hans, hartstikke bedankt. Ja, jullie ook. Yep. Uh... En we eindigen dit interview met Hans van den Burg... met het nummer Montana van Frank Sapper uit 1981. I might be moving to Montana, zone.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 it down pluck the floss and swish it around and I would have me a crop and it'd be on top. that's why I'm moving to Montana moving I'm to Montana, Montana soon Wanna be a dental floss tycoon yes I am into Montana soon Gonna be a metal cause black glue Look out